achtste week niets doen dat tegen Tao ingaat Laotzi zegt in vers 67 ik heb drie permanente schatten die ik bewaar en met me meedraag de eerste is mededogen de tweede is spaarzaamheid de derde heet niet durven om de eerste in de wereld te zijn. Mededogen en daarom dapper kunnen zijn. Spaarzaam en daarom ruimhartig en royaal kunnen zijn. Durven om niet de eerste te zijn in de wereld en daarom een goed werktuig van taal kunnen zijn. In vers 77 geeft Laotie ons inzicht in de betekenis van de derde schat. De weg van de hemel, lijkt die niet op het spannen van een boog? Het hoge gaat omlaag, het lage komt omhoog. Waar te veel is, wordt verminderd. Waar te weinig is, wordt aangevuld. De weg van de hemel neemt weg waar te veel is en vult aan waar te weinig is. De weg van de mensen is zo niet. Zij nemen weg waar te weinig is om te geven waar te veel is. Wie kan wat hij te veel heeft geven aan de wereld? Alleen wie de weg heeft. Daarom de wijze handelt, maar verwacht niets. Als zijn taak verricht is, blijft hij er niet bij stilstaan. Hij begeert niet zijn bekwaamheid te tonen.